Hallo Astrid, uh, lees ik in via nachtzuster apenstaatje omropmax.nl. In Herugwaard hoorde ik om 4:37 uur 37 de eerste vogel zingen. Groetjes van Meri de Harde, dankjewel Meri. En Rob van Dijk die schrijft... Mijn balkon in Rotterdam, Alexander Polder, ligt op het oosten. En in de verte hoor ik al zachtjes de vogels. Dus zet deze locatie maar op 5 uur. Even kijken, Rotterdam, dat ligt ongeveer hier... Staat genoteerd, 5 uur Rotterdam. Blijf ze doorgeven als de vogels gaan fluiten. Precieze tijd hoor ik graag voor een onderzoekje voor Gertjan. die graag uh, wil weten waar verspreid over Nederland... de vogels het eerste en het laatste wakker worden. 0800 1121 of een mailtje dus naar nachtzusterapenstaartje Twitter max.nl. Twitteren mag via het nachtzuster en uh, facebook.com slash nachtzuster werkt ook... En dan is er ook nog de chat en die is te vinden op www.omroepmax.nl. En dan gewoon linksboven eventjes op de chat klikken. 0800 1121 is ook het nummer dat je kunt bellen met al je antwoorden. En ik hoop dat je er nog een paar hebt, want ik wil graag alle vragen beantwoord zien voor zes uur. Uh, Andrea wil weten of de Turkse scheidsrechter Kuzu Bouyuk ook mag fluiten... bij wedstrijden waarin Turkije meespeelt of Turkse clubs... Klaas die wil weten hoe het zit als je openstaande boetes hebt... en je auto wordt in beslag genomen. Stel nu dat je een hele dure auto hebt. Krijg je dan de meerwaarde teruggestort op je rekening? 0800-1121. Joke is op zoek naar platen van Mahalia Jackson. Dus als je haar kunt helpen, bel dan ook even naar 0800-1121. Niet via internet, maar een adresje van een platenwinkel. Dat zou fijn zijn. Antoine van de Heuvel vraagt zich af waarom er niet meer controle is op de bagage op Schiphol. Want je kunt zomaar weglopen met een koffer van de band 0800-1121. Nick die zoekt Leonie. Die heeft hij ontmoet tijdens de Vierdaagse. Ze liep voor het eerst mee ongeveer 25 jaar en ze liepen de 40 kilometer. Dus uh, mocht je deze Leonie kennen, laat dan even van je horen via 0800-1121. Freek Tieleman die wil weten waarom de NWA zich bemoeit met het roken van Hans Tewoer tijdens zomergasten... omdat het gaat om roken op de werkplek. Maar daar gaat toch de arbeidsinspectie over, vraagt Freek zich af. 0800-1121, als je het uit kunt leggen. Het wil weten wat de functie van waarnemer inhoudt. En Hans Gellig die vroeg zich dus af waarom we uh, 20 graden soms ervaren als lekker warm... en soms als een normale, koele temperatuur. 0801121. En datzelfde nummer kun je dus blijven gebruiken als je de vogeltjes hoort fluiten. Want Gert-Jan wil heel graag weten hoe laat de vogels in Nederland waar wakker worden. En over vogels gesproken. Er zijn gelukkig heel veel liedjes gemaakt met daarin vogels of birds, zoals deze. Nelly Fortado. And I'm like a bird. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. All my love is away In even after all these. Echt heel raar, hè? Ja, I'm like a bird. Maar het is helemaal geen vogeltje. Het is gewoon Nelly Fortado. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met antwoorden of met de melding dat de vogels bij jou in de buurt wakker zijn. Mits je hebt opgelet hoe laat ze wakker werden. 0800 1121. Annemiek, goeienacht. nacht. Goede Hallo. Ik, uh, ja, hi. Ik wilde even reageren op de vogelsvraag niet, omdat ik ze heb dat ik zit in de auto. Oh, ik kan je echt uh, heel slecht verstaan. Dus ik weet niet of dat hetgene is wat je net zegt. Um, we proberen je het nog... Een... beter? Ja, ietsje. Ja, ik zit in de auto, dus ik bel handsfree. free. Oh, oké. Okay. Voorzichtig en vertel verder. Ja, ik heb dus niet, geen vogels fluiten omdat ik in de auto zit. Nee. Maar ik weet wel dat ik ben opgegroeid tussen de kassen in de t, Randstad. Ja. En als ik dan om een uur of twee uh, s'nachts thuis kwam en de kassen aan waren, dan floten de vogels ook. Ja, maar dat, dus dat zijn gewoon... weer die typische wakkerblijfvogels. Nee, maar dat zijn gewoon de vogels omdat het dan licht is. Dan gaan ze fluiten, dan is het, echt, dan is het zo licht als, als het daglicht is, omdat al die kassen heel erg licht geven. Ja. Uh, daar komt zoveel licht vanaf dat het lijkt alsof de zon opkomt. Ja, oké. Okay. Nou, kippen. ik zet ze erbij, maar in het paars. Zo van ze vallen buiten het reguliere ja, nee, onderzoek. Ab maar ze zijn absoluut, absoluut. Maar het gaat toch gewoon om waar de zon op komt. Net zoals hanen, dat zijn ook kippen die kukelen ook op het moment dat de zon op komt. Ja, maar in dat geval zouden, want ik, ik heb een melding van de vogels in Hogeveen uh, die om uh, 4 minuut 37 floten. Maar in uh, Maastricht al om 4 minuten, uh, 4, 4 uur 30. Dus dat, dat klopt dan niet. In, dat, in ja, Maast dat is waar. In Maastricht zouden ze eerder wakker moeten zijn dan in Emmen. En dan heb ik in Amsterdam al een melding om 4, minuut 5, of zeg ik het weer, 4 uur 35. Dus dat ja, waren ook nee, nee. te vroege vogels. Maar ja, inderdaad, die invloed van het licht. Hè. Ja. Dat zou het moeten zijn. En daarnaast, om nog even te reageren op de Maxima-vraag. Ja. Uh, in Argentinië is Maxima ook een hele rare naam eigenlijk. En uh, is Maxima betekent in Argentinië hetzelfde als wat het hier betekent? Oh. En zie je overal langs de kant van de weg, dus ook borden staan met Maxima zoveel kilometer per uur. Echt waar? Dus ja, nee, echt waar. Ik ben er, of, ik ben er geweest dit jaar. Yeah. En het verbaast ons ook uh, dat dat... Uh, je denkt Maxima is een hele normale naam, want onze uh, koningin inmiddels komt uit Argentinië. Maar het is daar ook niet een normale naam. Oh, oké. Iedereen okay. heet Maxima. En dat betekent dus ook maximaal 12 kilometer per uur. Dus dan, uh, jij dacht nog overal wat leuk. Ze hebben borden neergezet dat maxima 40 is geworden. Maxima ja. 40, maxima 40 en ondertussen met 60 de lang scheuren. Ja, nee, gelukkig spreek ik Spaans. Maar ik oh. had het nooit, nooit zo beseft. Ik had nooit de koppeling gemaakt totdat ik er was en het, en het zag. Dus het is maar, net zoiets als dat wij onze kinderen nu maximale snelheid noemen. Ja, nou ja, gewoon maximaal, zo zou het zijn. Ja. ja, het kan natuurlijk. Of, of, ja. of voor maximaal, ja. Goed, nou dankjewel, je Ja, geen probleem, succes nog. Rijf, rij voorzichtig, hè? Komt helemaal goed. Oké, okay, dan Bye, bye. 0800 -121. En vooral antwoorden zijn van harte welkom. En laat ik ook nog eventjes een cryptogram toevoegen... om het nog ingewikkelder te maken. De opgave van vannacht is hier... Hier in het groen is momenteel niets te doen. Mooi, hè? Het ruimt ook nog eens een keer het cryptogram van vannacht. Hier in het groen is momenteel niets te doen. Twaalf uh, letters moet de oplossing uit bestaan. En uh, een kleine hint. Nee, die hint doe ik straks pas, want hij is sowieso al niet heel moeilijk. Hier in het groen is momenteel niets te doen. 0800-1121. Mevrouw de Bakker... Ja, ik ben nog wakker. Dat rijmt ook al, we zijn goed bezig vandaag. Ja, meteen niet de bakker. <laughs> um, de, ik wil over die vogels even reageren. 4 uur 49 begon er op mijn uh, galerij um, een, een, een merel te zingen. 4 uur 49? 40. Ja, en waar is die galerij? In Zwijndrecht. Oh jee, Zwijndrecht. Um, volgens mij moet ik dan ongeveer dus hier het zijn. Rotterdam. Het wordt heel vol in deze hoek hoor. Ja, joh. Wat heb ik veel luisteraars daar in die hoek. Daar moeten we wat mee ja, doen. Ja, je houdt me wel lang wakker, moet ik zeggen. <laughs> nou, dat maar... doe ik graag. Uh, oh, en nee, maar 15, dan of? heb ik nog een opmerking. Jij zei net, de, de mossen vallen, vallen dood van het dak. Ja. Maar je hebt vast al eerder gehoord dat het, het moet zijn... het mos valt dood van het dak. Echt waar? Als het mos zit op het dak en dan wordt het heel droog... Uh, van al die droogte, en dan valt het van het dak... Ik heb me al die tijd heb ja. ik me voor niks druk gemaakt om die arme vogeltjes. Ja, nee, het mos. Oh, wat een toestand. Heb ik ooit uh, uit horen leggen. Dat zou ja. ik moeten weten, want ik kom uit Kampen en dat geloof je. Ik, ja. weet, ik weet niet of je dat verhaal kent. Maar in Kampen hebben ze dus uh, niet, niet vandaag, maar vorige week een koe de toren ingehezen. Om het mos van het dak te eten. De mos. Nee, het mos. nee dat ja. is onzin. Nee, dat is echt waar, maar inmiddels is het een koe van plastic... en het is een soort symbool van de verhalen waarin de kampenaren zeg maar, niet al te snugger overkomen. Dus het, het oh. ligt niet alleen aan mij. Ik maar, maar... kan het aan meneer Jan de Zwart vragen, die wond er ook. Nou, vraag, zeg even, hangt er een koe bij jullie in de toren? En dan <laughs> zal hij dat moeten toegeven. Er hangt weer een koe bij ons in de toren, echt waar. Nee, maar het is echt het, het mos wat los uh, komt. Nou, ik vind, ja. ik, vind het, uh, ik vind het leuk om te weten. Dank je wel. Ja, dat je dat Dank nog mee. eventjes, uh, eventjes meegeeft. Goed zo. Nou, dat was die. Prima. Dan wens ik, uh, wens ik jou en de merels een goede nacht. Dag. Ochtend. Dankjewel. Dank je wel. Jullie ook. Dag. Tot ziens. Johanna? Je, je Johan. bedoelt Anne. Ja, ik bedoel Anne. Ja, Amsterdam Zuid. <laughs> om 4 uur 52... Heb ik mijn eerste meer gehoord? 4, 52. Ja, maar heb je daarvoor wel of niet al een papegaai gehoord, Anne? Nee, die zit te slapen. Zit Coco nog te slapen? Coco zit nog te slapen. Oh. 4 uur, sorry, 4 uur. 52. 52. Amsterdam. En Coco wordt niet wakker van de vogels? Nee. Oh nee, die is die moe natuurlijk. Nee. Dat begrijp ik ook wel weer. Hey, hartstikke goed Anne, dankjewel. Ja hoor. En nacht, hè. Dag. Dag. Kees Mantel. Hallo. Hallo, dag Kees. Hoi. Zeg het eens. Ja, uh, uh, de eerste Merel. Ja. Tien voor vijf. Waar? In Zandpoort. Uh, oh, dat ligt een beetje... Oh jee. En, uh, die... dat, de, ja, oh daar heb ik nog wel plek. Maar wat laat? Ja, nou, tien voor vijf, ja. Kan ja. Ook niks doen. misschien had hij, hij zich verslapen. Geluid, hoor. Wat? Hij was heel erg luid. Oh, dan moest hij eventjes, heeft hij even energie gespaard? Of misschien hoorden we hem niet toen hij nog zachtjes was? <lacht> nou, nee, nee, ik hoor hem gelijk. Oh, oké. Okay. Nou, hij staat, ge staat genoteerd in Zandpoort. Meestal op mijn dakkapel, ik slaap op zolder. Ja. Op mijn dakkapel, daar zit hij meestal. Oh, en heel uitruchtig. En het is altijd dezelfde? Ja. Ah. Dat is dezelfde Merel. Nou, dat zou kunnen verklaren dat hij ietsje te laat is. Want dan, uh, dan is het gewoon een beetje een luie. Omdat hij gewoon een vaste plekken heeft. Dat zou heel goed kunnen. Even kijken. Hoor. Want ik heb even noteren. Want ik krijg ondertussen uit Nijmegen. Via, even kijken. Via, de, via Twitter krijg ik uit Nijmegen een melding van drie uur dertig al. De eerste vogels dat is erg vroeg. Ja, die zijn te vroeg weer. Een nachtbraker. Ja, eigenlijk is er gewoon geen touw aan vast te knopen. Dat was so. waarschijnlijk donker. Zo. Um, was dat het, Kees nee, Mantel? Oh, maar je hebt ik ook een echt... hele slechte verbinding. Ja, Even de telefoon door... ondersteboven houden. Het gaat om de Tour de France. Het gaat om de Tour de France, ja? Ja. De Tour de France wordt ook genoemd La Grande Bucle. Ja. En ik heb dat opgezocht. Ja. En bukkelen is het Engels voor bakkel. Ja. En dat is gesp. Wat? Oh nou, ja, gesp. Ja. Ja, en nou de vraag is: waarom noemen ze de Tour de France de grote gesp? Ja, heeft hij niet uh, ooit een uh, gesp voor hem gehad? Ik heb geen idee. Oké. Okay. Nou, die moet nog even lukken zo in de, in de laatste 40 minuten. Dat moeten we voor elkaar krijgen. Ik vind het heel wonderlijk. Ja, maar we gaan het uitleggen en dan denken we, oh, natuurlijk. Dat zou best kunnen, maar ja. ik weet het nu niet. Nee, maar dat komt nog. Bedankt voor de vraag. Ja, uh, uh, goed. Uh, goeienacht. Uh, uh, goeiemorgen. Eigenlijk. Ja, fijne dag. Fijne dag ook. Dag. Dag. dag. Meneer Van Dam. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um... Ja, ik ben altijd verbaasd dat een hoop mensen bellen, die zijn kennelijk dan wel wakker, maar als ze wat eerder gingen slapen hadden ze ook tijd om uh, wat dingen op internet op te zoeken. Um, ja. Nog even een, uh, een antwoord over die maxima. Ja. Uh, volgens mij zegt de, de, de, de heer of de van het weer maxima rond 20 graden, ja. of wat voor temperaturen ook. En dan heb je natuurlijk te maken met uh, 20,1, 19,8 of wat dan ook. heb je dus een meervoud en vandaar het maxima. Oh ja, dan kun je ook nog een beetje uh, uh, afwijken. Want als je zegt hoogstens 19 graden, Dat, dan, dan kun je maar één kant op afwijken. Ja, en Nederland is oh ja. groot, dus daar zitten altijd verschillen in. Oh ja. Dus zul je niet beperken tot maximaal. Ja. Oké, okay, uh, nou hierop aansluitend heb ik ook nog een vraag. Ja, want um, je had net meneer Stieboneski uh, iets te vroeg ingezet. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat er helemaal niet een bandje afgedraaid wordt. Omdat, het, weer, nee. omdat het, uh, het nieuws is elk uur eigenlijk hetzelfde s'nachts. Nee. Uh, hij zit daar dus gewoon de hele nacht. Ja. Maar wat zit hij dan? Wat zit hij daar dan al die tijd in als hij iedere keer hetzelfde bericht voor moet lezen? Hij heeft een zee van tijd. Oh, dan moet ik hem er even bij halen, toch? Maar uh, als dat kan, het zou anders zijn, want ik ben erg benieuwd wat hij uh, de hele nacht zit. Um, ik weet wat. Dan draai ik nu een plaatje van Joey Lewis en de Nieuws. Dat is toevallig dan ook een van mijn favorieten. Zal ik dat, dan doe ik dat. En dan ga ik ondertussen even Jury halen vragen of hij even wil vertellen wat hij de hele nacht nou eigenlijk zit te doen. Ja, lijkt me heel leuk. Ja? ja ik weet niet of Jury ja. het leuk vindt, want hij is namelijk. Ik, ik weet dat het anders toont. Maar hij is eigenlijk hartstikke druk altijd. Maar ja, ik weet het bijna zeker, maar ik, ik ga kijken of die even tijd is, dus het is afhankelijk van of er nieuws is of niet, uh, even kijken hoor, want ondertussen zoek ik met mijn linkerhand Stuck with you, dus moet ik even S-T-U-C-K, spatie with you, even kijken of Huey Lewis in de te in staat, maar ik denk het wel, ja, ik ga hem halen meneer Van Dam. kom zo weer terug, niet weggaan hè? speak my phone. Joey Lewis in the news. We've had some fun. Yes, we've had our ups and Jury Lewis en de nieuws en stuck with you en ik ben inderdaad blij dat ik vannacht uh, ja stuck ben met Yuri uh, Stupnitsky van het nieuws, want we waren het zo juist uh, ik weet niet meer was nou het was het nieuws van vier uur waren we net even te vroeg en toen was je even te horen Yuri en ja. nu heb ik dus meneer Van Dam uit Leiden aan de telefoon en die zegt van oh het is niet een bandje iedere uur met hetzelfde nieuws maar nee. er zit daadwerkelijk iemand de hele nacht op die redactie. Ja. Nou Yuri was echt heel druk meneer Van Dam. Ja, en neem maar serieus. Hij zei van ja, ik heb eigenlijk geen tijd, maar mocht hij dan uiteindelijk, mocht ik hem heel even meeslepen, dan kon hij heel even antwoord geven. Jury, want meneer Van Dam wil graag weten, wat zit jij nou de hele nacht hier te doen? Wij houden uh, het nieuws in de gaten in de hele wereld. En uh, we, we zijn nu vooral druk met de kranten, die zijn een half uurtje geleden binnengekomen. En uh, die struinen we af op nieuwtjes die we nog niet uh, zijn tegengekomen. En uh, die proberen we zo snel mogelijk te controleren. En um, s'nachts maken we dan vooral berichten voor nos.nl, onze website. Teletext en uh, het radio nieuws. Dat doen we met z'n drieën. En uh, nice. ja, 24 uur per dag zitten hier mensen. Ja, want meneer het Van Damme... Ja, maar Als er namelijk iets gebeurt, als er om vier uur s'nachts ergens iets ontploft, dan moeten ze het niet, niet alleen meteen melden natuurlijk. Vooral op Radio 1, de Nieuws en Sportzender. Maar jullie checken ook nog alles natuurlijk. Ja. Uh, dubbel en uh, driedubbel. Dus uh, is het niet lastig, want je kunt niemand bereiken s'nachts? Nou ja, je kunt mensen uit hun bed bellen. Die oh, vinden dat niet leuk, maar nooit. Is uw vraag beantwoord, meneer Van Dam? Nou, als het mag, heel kort nog één vervolgvraagje. Ja. Um, wat is dan het selectiecriterium om een, een nieuw item in te voeren? Want het nieuws mag maar een bepaalde tijd duren. En als er al vijf keer hetzelfde is, dan denk je, hé, hey, uh, dit is wel interessant. Misschien kunnen we dit in de plaats van iets anders doen. Ja, uh, de, de, dat als er iets ontploft is, dat snap ik. Maar... Dat, uh, dat hangt volledig uh, van het aanbod af. Kijk, vannacht uh, ligt de lat uh, vrij laag, want er gebeurt niet heel veel. Um, maar ja, als er overdag uh, allerlei ministers komen die dingen roepen... En, uh, en er gebeuren weer allerlei dingen in het land, dan, uh, dan ligt de lat wat hoger. En uh, dan, uh, dan zal het wel heftiger en belangrijker moeten zijn uh, dan s'nachts. S'nachts ligt de lat uh, meestal wat lager. Die ligt wat lager? Ja. ja. Prima, bedankt voor de insight. Oké, okay, graag dan. Dankjewel Jori. Snel weer terug naar de redactie. Ja. Er kan wel van alles gebeurd zijn inmiddels. <laughs> Tot gauw hè, Jorie. Kijk, zo, een van de leukste nieuwslezers die we hebben ook nog hoor, meneer Van Dam. Oh, ja. meneer van... Nou, Hij klinkt op het erg prettig. Ja, nou, ja dat doet hij goed. Ja, dank u wel ja, en bedankt gedaan. ook voor uw vraag. Ja, graag gedaan. Goeienacht nog. U ook? Dag. Corrie Oosterhout. Goedemorgen met Corrie Oosterhof. Oh, dag Corrie Oosterhof. Dag, Hallo. goedemorgen. Zeg het eens. Ik bel voor de uitslag van de cryptogram. Nee, niet nu al. Ja. Her, ik heb nog niet eens de tip gegeven. Oh, nou. Zal ik, Zal dat, ik dat nog even doen? Gewoon voor de mensen die nu nog zichzelf het hoofd zitten te breken over deze opgave. Uh, de opgave was namelijk hier in het groen is momenteel niets te doen. En dan moest die uh, oplossing bestaan uit twaalf letters. En dan zou ik er nog bij hebben kunnen zeggen dat de I telt voor één letter. Mm -hmm. Heeft dat voor verwarring gezorgd, Corrie Oosterhof? Nou, bij mij niet hoor. Oh, want wat is het antwoord? Komkommertijd. Inderdaad, komkommertijd. Het sluit weer mooi aan op het gesprek dat we zojuist hadden. Hè? Nou, dat dacht ik ook. Ja. Dat dacht ik ook. ja. En, en voor de mensen die er echt helemaal niks van snappen... dan moet jij hem nu even uitleggen. Oh, nou... Eigenlijk valt het voor mij niet zoveel uit te leggen. Ik werd wakker en ik hoorde het je zeggen. En toen dacht ik van er is groen niks te doen. Ik denk: ook oh, komkommertijd. Het is de zomertijd. En het wordt meestal geroepen van nou in de zomertijd is niks te doen. Dus staat daar het woord voor komkommertijd. Ja, dat, en, dat er niet zoveel te doen is. Dat eigenlijk uh, klopt dat gewoon. En als het groen is dan denk je natuurlijk al heel snel aan een komkommer. Ja. Corrie Oosterhof, ja, uh, waar, uh, waar woon je? In Groningen. Heb je al vogels gehoord? Uh, nou, nog niet echt, want ik was net om kwart over vijf wakker en toen um, werd ik wakker met Jan Cryptogram. En ik heb nog niet uh, vogels gehoord. Nee, nog hey, niet. Ze zijn toch... er wel, want ik weet dat ze erg vroeg wakker zijn. Ja. Maar... N nu nog niet. Ze zouden toch in Groningen zichzelf als ongeveer een van de eerste plekken moeten... Ik raak helemaal in de war van mijn eigen topografische schets hier. Maar Corrie Oosthof uit Groningen, er komt een uh, willekeurige prijs. Ik weet nooit wat het is. Ik schud aan de kast. Er valt iets uit. Ik doe het in de envelop en ik stuur het op. En ik wens je er veel plezier mee. Dankjewel. En jij nog een goede uitzending. Dat lukt wel. Bedankt voor de goede oplossing, Corrie. Dag. Graag gedaan. Dag. Dag. Mevrouw van der Kleij uit Apeldoorn. Eh. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, de vogels hier beginnen precies om vijf uur. Oh. En ik woonde aan de rand van een groot park en daar is geen verlichting. Kijk. Dus misschien heeft dat er iets mee te maken dat ze wat later zijn dan ja. elders. Ja, want ze slapen toch relatief uit dan in Apeldoorn. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Het is een merel ook. Toch weer, hè? Ja, hoor, Dat ja. vind ik dan toch leuk om te weten dat het de, de merel zo'n uh, luidruchtige vogel is. En hij doet het ook erg prachtig altijd. Ach, nou, hartstikke Vier fraaie riedeltjes. Ah, nou, de, de, doe hem de groeten. Zal ik doen. Dag, Hoi. mevrouw van de ja. Kleij. Ja. dag. En inmiddels, eens even kijken, want ook op de chat rollen ze binnen hoor. Want in, in Emmen uh, was al een vogeltoren om 4 uur 30. In Limburg-Maastricht is dus om 4 uur 30. Even kijken. Grote Broek, dat is in de buurt van Horen om 4 uur 38. Om 4 uur 39 dus in Rotterdam. In 4, 4 uur 45 Leiden. 4 uur 45 Vlieland. 4 uur 47 Herugwaard. 4 uur 50, uh, weet ik niet. Um, 5 uur Rotterdam. 5 uur 3 in Friesland. 4 uur 49 Zwijndrecht, 4 uur 52 Amsterdam-Zuid en 4 uur 50 Zandpoort. Nou, dan hebben we een beetje een overzicht. Maar dat het inderdaad van het oosten naar het westen zou trekken... Dat, uh, daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Dat uh, dan weer terzijde. René, goeienacht. Uh, Jansen bedoelt u, neem ik aan? Uh, dat zou zomaar kunnen. Meneer Jansen, goedemorgen. Mevrouw de Jong, Zegt u dus. Uh, die mevrouw van Amsterdam die had gelijk van, uh, dat is een kwestie van heel veel reuring in de stad. Ja. En natuurlijk uh, moeten die vogels daar uh, ook hun uh, slaap naar richten, want ja, ze hebben weinig uh, keuzes, zou ik maar zeggen. En dampen in de stad, allerlei uh, hele uh, legers, uh, uh, gastarbeiders vanuit Alkmaar, Pummer en, uh, Den Helden, noem ze maar op, en andere kanten op, die daar komen insleuren met hun autootje. Dus allerlei, uh, dan moet je wel eerder wakker worden als vogel, denk ik, of je legt druk bij het loodje zou ik maar zeggen. Oh. Um, even kijken hoor. Ja. Uh, ik woon in een dorp, ook in de provincie Groningen. Ja. En de enige vogels waar ik af en toe een enkele keer last van heb, dat is als ze er dichtbij gaan zitten met dat eeuwige geblijn, dat uh, is een duif. <laughs> ja. En uh, ik heb er zelfs één gehad aan Floepstraat en uh, die ging uh, uh, op mijn schoorsteen zitten. En dan mijn schoorsteengebruikers roeptoeter. Nou, dat viel niet mee, kan ik u melden. Nee, dan bent u wakker. Uh, ja, en ja. dat deed hij niet eens één keer, maar dat deed hij uh, minstens elk uur of zo. De kortom, dat, uh, daar heb ik uh, maatregelen voor getroffen. Ik heb daar een kooi overheen gebouwd, zodat ze er ook niet in kunnen. Want ik heb ook wel eens zo'n ding in de schoorsteen gehad. En eruit moeten er redden, logischerwijs. Ja. Maar, uh, dus dat wou ik ook voorkomen. Dan hebben we het over die hitte. Ja. Uh, wat gebeurt er als je buiten bent? Um, Vestelig, het hangt er vanaf wat hey, je gaat doen. Ja. Even eerst een voorbeeld. Ja. Nou, dan krijg je zonnestralen uh, op je huid. Of je nou in de schaduw zit of in de zon. Dat maakt geen moer uit. Je krijgt zonnestralen uh, op je huid. Ja. ja je ja. kunt ook bruin worden in de schaduw. En dan voelt het warmer, wou je, wou je nee, zeggen. Ik, ja. ik, ik wil zeggen, dan krijg je stap 2, Dan ga je dus uh, enige verbrandingsverschijnselen krijgen om te beginnen. Ja. En dan zit de brand van binnen. Met andere woorden, dan merk je niet als het buiten maar 20 graden is ineens van de bromstuit. Want de brand zit van binnen. Dus je huid die is nog steeds uh, warm. Oh, Oké. Okay. Want je huid die isoleert direct uh, op, uh, uh, als reactie op een brandwond ook. Dat is de narigheid van een brandwond. Ze vroeger van je moet koud water erop doen. Dus nu kletkoek. Ja, nee, maar de, ik begrijp dat als je verbrand bent... maar als je gewoon eventjes buiten bent geweest... dan is het toch niet meteen zo dat je huid warm blijft als je nee, weer naar binnen gaat? Nee, niet buiten, maar die meneer had het een gezellige middag. En dan <laughs> wordt het ineens avond en dan is het nog maar twintig graden... en dan heb ik het nog warm. Ja, en in ja. de winter is het andersom, want uh, ja, nee, dat is logisch. ja want, dat... want als de brand over je hele huid ligt, ja, die verwarmt je huid wel. Mm. Dan, uh, dan heb je daar geen last van en geen weet van. oké. Okay. Nou, die boete... Ja. Natuurlijk betalen ze het restant terug. Echt waar? Ja, natuurlijk. Kijk, ze kunnen wel boetes er bovenop hebben gelegd, maar als jij werkelijk een wagen hebt van, weet ik het, noem eens 40 euro, laten we eens leuk doen. Ja. En je hebt 10.000 euro staan ja. uh, met kosten en al, nou dan boeken ze die af en dan krijg je 30 netjes terug. Echt waar? Ja, natuurlijk. Een kleine briefje van uh, wat is je rekeningnummer? En, uh, ja, toedeloetjes. Ze kunnen toch niet 40 mil pakken voor 10? Nou ja, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een mailtje van meneer of mevrouw Muli hier. En die schrijft... Als je een boete niet betaalt, kan je auto buiten gebruik worden gesteld. Je auto wordt dan op kosten van de staat ergens gestald. Je auto wordt niet verkocht. Maar met deze maatregel wordt geprobeerd om mensen te motiveren de boete te betalen. En na 28 ja. dagen krijg je je auto weer terug. Ja. Of als je eerder de boete betaald hebt natuurlijk. ...methoden vanuit mijn nabijheid, directe nabijheid van een ja. meneer. En die uh, uh, heeft ook af en toe weer eens om uh, duistere reden, uh, weer eens een boete hier of een boete daar. En uh, die kan hij nooit betalen, want daar heeft hij geen geld voor. En uh, daar krijgt hij ook geen geld voor, Dat wordt ook niet betaald door de volksstudietbank. En uh, nou, dan uh, en nemen ze vier weken lang zijn rijbewijs in en die krijgt hij vier weken later weer keurig terug. En dat doen ze dan uh, niet één keer, dat is hem dus nu al uh, een keer of tien gebeurd. En hij heeft er ook al elke keer een uh, aantal dagen voor mogen zitten in uh, een huis van bewaring of vervangenis, weet ik veel, daar heb ik geen verstand van. Maar, uh, dus er zijn nog wel meer methoden voor om iemand te dwingen om een boete te betalen. Overigens, nou, de laatste uh, noot die ik even op dit moment in mijn zang had, ik weet niet uh, meer uit mijn hoofd wat voor vragen u nog meer had, maar Maxima, die heet eigenlijk Maria. <hijf> Als eerste naam. En dat uh, dat uh, zou u na kunnen zoeken uh, als u kijkt naar de allereerste beelden ja. uh, die er bekend werden uit Argentinië. Ten eerste was het zo dat Filip Freriks, die zei in het acht uur journaal Maria Zorigheta. Ja. Dat is verder één. En in het halve journaal zei hij ineens Maxima Zorigheta. Kijk, dan kun je zien dat Juri Stubeninski toen geen dienst had, hè? want anders hadden ze het meteen wel de naam helemaal goed gehad. Ja, ik, dat weet ik niet. Dat ja, weet ik wel. Uitging, natuurlijk. Dat kan ik niet bekijken van hier af. Maar uh, um, uh, er was ook een filmpje waarbij vriendinnen uh, van haar het hadden over haar. En toen hadden ze het ook over Maria. Oh. Dat was de tweede bevestiging voor mij. Dus dat heb ik altijd even goed in het koppie gestopt. Want maar dat mocht natuurlijk niet. Want dat was een katholieke naam. Het oh, ja. een beetje milder uh, worden geïntroduceerd hier. Er waren nog meer perikelen, heb ik later bedacht. Er was nog genoeg om over te, te stegelen. Ja. Maar ik vind Maxima vind ik wel, ik vind echt een prachtige naam. Ja, vind ik. En ergens denk ik, als we zoveel minima hebben in de klokperiode. <laughs> dan, dan horen, we, moeten we ook een maxima hebben om het allemaal ik weer het, te nivelleren. Dan vind, vind ik het niet zo slim gekozen. <laughs> en dan uh, druk ik me netjes uit, denk ik. En nou het ja, goed. het zegt een hoop in één keer. Ja. ja. Goed, dank u wel. Eh, alsjeblieft. Dag meneer Jansen. Eh, dag mevrouw de Jong. Ah. René? Hallo? Ik krijg allerlei geluidjes door elkaar heen, maar geen René. Met wie dan? Hallo? Iemand? Als je nu aan de telefoon hangt, te wachten tot je aan de beurt bent, zeg dan even goedemorgen. Nee. Geert misschien? Gerard. Hoi Gerard. Ja, ja. Een beetje missen ik hoor hier aan mooi iedere keer piep piep piep in gesprek, ja. en dan uh, jou ineens. Ja. Nou, wel die je doorverbonden met alle andere mensen die gebeld hadden. Oh ja, ja goed, ja ik snap het wel, ja. Ja. Wat, uh, wat ja, kan ik voor jou doen of jij voor mij? Nou ik heb uh, twee antwoorden. Het gaat ah. over die temperaturen. Die ja, hadden het net al een beetje beantwoord, maar het heeft ook te maken met de temperatuur die het in de, de vooraanmoe geweest is. Net zoals in de winter is het de hele tijd koud geweest. Ja. Dus dan heeft ja, alle voorwerpen hebben dan ook zijn ook koud en als dan eens een beetje warm wordt, ja dan uh, voelt het echt nog niet. Dan is het uh, de zonnetemperatuur wel uh, 20 graden, maar de omgevingstemperatuur is nog steeds koud, dus dan trek ik geen korte broeken aan. Ah, ja, dus in de zomer doen. dan uh, ja, is de boel voor alles goed opgewarmd. Dan, uh, ja, dan is, uh, je hebt ook de uit, uitstraling van de voorwerpen in de omgeving, hè? die geven er ook uh, hmm. warmte af. Dus dan trek je wel een korte broek aan. En het heeft ook met wilskracht te maken. Want ik denk ook wel eens van, ja, eigenlijk kan het niet meer in mijn hemdje. Maar ja, het is zomer, ik vertik het om iets warmers aan te trekken. Dat misschien ook, ja. Een beetje, ja. in ja. mijn geval dan. Ja. Ja. Dan ook over de, hoort ook weer het roken van Hans Teewe. Ja. Nou, de, die, de NLIA, die is aangewezen door uh, de wetgever, de overheid, om uh, uh, het handhavingsbeleid van het uh, niet-roken te, uh, uh, te controleren. In uh, bar, restaurants en zo. Ja. Dus ja, uh, toch dus die rook waren. Hè? Ja. ja, nee, omdat uh, Freek die vroeg zich af, het, het gaat toch om een wer iemands werkplek. Ja, dus, ja. Uh, dus waarom uh, gaat dan de arbeidsinspectie daar niet over? Ja, die gaat er ook over, maar de, de NWA is uh, de handhaver. Ja, misschien dat de arbeidsinspectie er dan meer over gaat. dat uh, Wilfried Jong wel in een rookvrije omgeving uh, is. en niet met of het dan getoond wordt op televisie of iets dergelijks. Ik zit nu ook maar een beetje voor me uit te filosoferen. Dat ja, heeft, heeft er ook mee te maken, ja, maar in ieder geval. Uh, de NWA die, die controleert of er uh, de. tenminste, het, het personeel. Uh, en uh, iedereen die uh, er in de omgeving is, uh, vrijwaardig vrij is van tabaksrook, laat ik het zo zeggen. Die, die is de, de, de, de controlerende instantie, niet de arbeidsinspectie. Ah. Ja. het zit heel, heel raar in elkaar. Want eigenlijk uh, ben ik met, met me is, is het een uh, werkomstandigheden? Uh, je moet de uh, arbeidsinspectie eigenlijk controleren. Want als het een chemische stof is, dan gaat de NWA er eens weer niet over. Dus uh, dan, dan uh, is de arbeidsinspectie. Ja. Nou ja, als het maar gebeurt. Of niet, als want daar maken mensen zich ook weer allemaal druk om. Oké, okay, dankjewel ja. Gerard. Ja, bedankt. Uh, tot ziens. Oké, okay, tot ziens. Hoi. Uh. Inmiddels uh, komen ook via Twitter nog steeds meldingen van vogels binnen. Even kijken. Mark Bos voor de record. Om precies vijf uur in Zuid-Limburg. Een klimmen, hoorde ik de eerste merel. Uh, Frank Boerkamp, die schrijft Apeldoorn... Kwart over vier, een rare vogel gehoord, mijn baas. Uh, en even kijken, wie schrijft dit? Uh, Debbie, die schrijft dat ze in bladel om tien over vijf een, uh, een merel hoorde, toch weer die merel. Dus uh, ja, de meeste vogels uh, zijn wel ongeveer wakker. Alleen, ja, de theorie dat het echt van het uh, oosten naar het westen trekt met de wakkere vogels, die gaat echt niet helemaal op, volgens mij. Ruben, goeienacht. Ja, goedemorgen. Hi. Ik uh, wilde ingaan op de vraag, de kwestie van de koffers op Schiphol. Oh, wat mooi, Ruben. Ja, vertel. Ja, u deed zo heel eu euforistisch over het uh, kunnen meenemen van de koffer van een ander. Ja. Maar uh, ik zou degene en de mensen die dat in hun hoofd krijgen, afraden het te doen. Omdat er, uh, kijk, als, er, uh, als dit mogelijk was dan zou men het ook al lang hebben gedaan. Oh. Er is zoiets zo als een risicoleer. Ja. Ja, en daar worden de ambtenaren voor opgeleid. Het risico is dus dat een ander wachtende een koffer van iemand meeneemt, van een ander meeneemt. Als je dus langs de douane gaat, mm. ook al heb je niets om aan te geven, maar je bent de eerste die wegspringt, dan wachten ze als keimannen op je. <laughs> Ja. Hoe weet je de, dat, Ruben? Nou, het is... Uh, ja, het is, uh, een, uh, het is een onderdeel van de belastingen. Ja. Dus uh, dat, is heel, uh, dat, is, dat is heel makkelijk. De mensen die dan langs de douane gaan... en die denken niks om aan te geven... die zullen worden uitgenodigd... Ja. omdat ze de eerste zijn... om te worden gevisiteerd. De, wow. ambten, de ambtenaren die zien dan gelijk dat je twee koffers hebt met twee verschillende namen. Oh, maar, je, maar niet ja. iedereen heeft toch zijn naam op de koffer... en dat kan je toch tegen die tijd dat je iedereen, daar ben... Iedereen heeft een naam op een koffer. Want je, je, kunt dan, je, kunt dan niet zomaar, je zou dan niet zomaar uh, een koffer kunnen pakken. Dus iedereen, elke koffer is identificeerbaar. Maar los daarvan, als de ambtenaar dat ziet... dan ja. zal de ambtenaar jou vragen mag ik jouw identiteitslegitimatie legitimatiebewijs, jouw paspoort? En dat houdt hij in zijn hand. De, uh, de twee koffers, de tweede koffer, op een van de koffers wordt afgedekt en dan vraagt hij jou of jij de koffer zelf hebt ingepakt. Ja. Ja, daar zul je antwoord op moeten geven. En uh, als je zegt van je hebt de koffer zelf ingepakt, zal hij jou vragen uh, van uh, welke naam heb je dan op de koffer gezet? Op een van de namen heb je geen antwoord op een, van de, op een van de koffers die je hebt gestolen? Uh, daar kun je geen antwoord op geven. Op je die, dus welke naam, welke postcode, welk adres erop staat. Maar nou. Ruben. Ja? Ruben, ik, heb, ik, ik ben toch echt wel eens met het vliegtuig gereisd. Maar ik zet nooit mijn naam op de koffer. Nou, je zet je, je, je, je, je, je handbagage. Ja. Ja, maar de koffer, zoals, zoals, zoals ze komen, kijk, je zou altijd de naam op een koffer moeten zetten en moeten hebben, ook uit veiligheidsoverweging als er wordt ingecheckt. Een koffer kan nooit naamloos zijn. Een koffer behoort altijd toe aan een eigenaar. Ja, ik weet, maar ja. Ruben, we gaan het nooit eens worden, want ik heb nog nooit mijn naam op mijn koffer gezet. Nou, maar het is, in, het is in ieder geval terug te voeren naar de eigenaar. Je, als, je, als je bij de band staat en de band rolt voorbij... Ja. dan pak je toch een koffer? Ja. En dan pak je toch jouw koffer? Ja, maar die herken ik gewoon omdat het die paarse koffer is... met het gat erin en die scheuren en die tekening erop. Oké, okay. nou, en dan zou je met die koffer langs de douane komen. Ja. Ja, en dan zal de douane jou ook vragen... Oh, die zal kijken: van, is er een naam of is er geen naam? Op. Die, zal jou vaak of, die zal jou zeker vragen waarom je geen naam erop hebt gezet. Bovendien, het is een tekortkoming van die mevrouw of die meneer die jou heeft ingecheckt. Oh. Want die moet erop toezien. Maar we gaan verder. Want ja. los daarvan: ja. de, de, je hebt dan twee koffers. Ja, je hebt dan twee verschillende koffers. Ja. Dus je zult antwoord moeten geven. Op de vraag uh, van: Heb jij zelf je koffer ingekeerd? Ja, precies. Nou, dan heb je een probleem. Ja, daar heb je een probleem. Maar nee, goed. Dan... Ja. Heb, heb, je, kun je daar, oh, heb je daarop gelogen? Ja. Dan gaan ze jou apart zetten. Oeh. En waar zit ze jou apart? In het centrum. Dus niet, niet, uh, niet uh, in een kamer of wat, maar dan gaan ze jou in het centrum zetten. Oh. Het is zo. Hallo? Ja. ja. Het is zo dat uh, er altijd een volledigheidscontrole wordt uitgevoerd. Het aantal ingeladen stuks bagage moet gelijk zijn aan het aantal uitgeladen stuks bagage en het aantal uitgerekte bagages. Aan het einde van de rit zal er dus iemand staan bij de band die geen koffer heeft, terwijl er geen koffers meer aankomen. En dan zal er bij douane iemand staan die, dus, dus die een koffer heeft, waarover die geen verantwoording kan geven. Nou, nou dat... Ruben, het, uh, jij hebt in ieder geval tot nu toe andere vluchten meegemaakt dan ik. Laten we dat maar concluderen. Nou, maar in ieder geval, ja. dat zal een zaak worden ja. die wordt overgedragen aan de recherche. Ja, dus het risico is vrij groot wil je zeggen. Het risico is vrij groot, van die los daarvan. De camera's die je boven je ziet, zijn Arendsoog Oh. Oh. Ja? Ja. Dus weet je wat dat betekent? Uh, ja, dat ze van bovenaf alles kunnen filmen. Nee, alles oh. zien. Zelfs, alles zien de namen, alles. Ja. zelfs de namen op de bagage. De namen die niet op de bagage staan. Maar ook de ja. bagage als zodanig. Het heeft een gat erin, ja. dat je zelf, dus het is identificeerbaar. Ja. Nou, ja, Ruben, ik, no. ik begrijp je verhaal en het klinkt, het klinkt echt enorm afschrikwekkend. Maar het, is, het, is, het, het, het sluit niet helemaal aan met hoe ik zeg maar, het beleef als ik geland ben op Schiphol. Maar of, ik ga voor de zekerheid dankzij jouw verhaal maar geen koffers meenemen van de nee, bagageband. Voor het van die in jouw individuele geval ja. kun je niet toepassen op het algemene. Nee, nee daar heb je helemaal gelijk in. Oké. Okay. En die vraag van die meneer die um, beslag, uh, die executie die ja, maakt, krijgt met executie, Ja, auto, boete. Ja, ja, het is zo dat jouw uh, boete ook onderdeel uitmaakt van jouw vermogen. Ja, ja jouw vermogen bestaat Negatief uit dan. Ja. en schulden. Ja. Nou, als dus jouw uh, vermogen of het vermogensbestanddeel, meestal zal men kijken naar de verhouding, men zal voor 400 Euroboete, geen auto van 60.000 in beslag nemen om te verkopen. Men zal uh, proberen om de meest liquide vorm aan te halen. Namelijk je banksaldo, loonbeslag, verhaal op je inventaris. En je auto van 60.000 <tie> zal gebruikt worden als een soort van gijzelmiddel. Oh, oké. Okay. Net, ja. net als dat verhaal van zojuist. Oké. Okay, en als er, mocht er. Uh, op het eind toch nog, uh, mocht men toch nog komen tot executie, ja. dan zal het overige deel gewoon aan jou worden overgemaakt, want dat is jouw vermogen. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel Ruben, ik moet door, want anders kan ik al die mensen die nu, niet, nu nog hangen niet meer te woord staan voordat het Radio 1 Journaal uh, no. begint. Het, het, die, die vraag van NHW. Ja. wil je dat nog horen? Bevestigen. Het is handhaving, het staat uh, opgetekend als een opdracht uh, in de wet. ...als een opdracht van uh, de waren warenauto's. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Goeienacht weer. Dag Ruben. Ja, Dag. ja, ik kreeg ook nog een mailtje van iemand. dat, dat was, uh, was dat. Die schrijft... ...ik denk niet dat er een controle is op Schiphol... ...maar ik neem aan dat niemand durft een, om een koffer te stelen. Stel je eens voor dat iemand er iets in heeft gestopt... ...wat strafbaar is, zoals drugs, dan ben je de sigaar. Vond ik ook nog wel eventjes een aardige opmerking... ...om nog eventjes uh, mee te nemen... Uh, Martin, oftewel Gera op de chat, die zo gaandeweg de uitzending altijd goed in de gaten houdt uh, wat er op de chat voorbij komt. En soms dan mis ik wat berichtjes, maar hij mis ze niet. Een hele goede morgen, Martin. Een goede nacht voor mij dan nog. Want ja, ik, uh, want jij bent nog wakker. Ja, jij ook toch? Ja, nou ja, ik, uh, ik vind het ook wel een beetje ochtend. Ja. Goed, ik heb twee hele kleine aanvullingen en dan maak ik nog een heleboel antwoorden voor je. Ja. En Dolphin, die uh, weet op de chat te melden dat het in de tabakswet staat dat de uh, ware autoriteit daarover gaat en niet de arbeidsinspectie. Ah, ja. En dan op Facebook weet uh, Sirk uh, te melden vanuit New York. Mm -hmm. Dat vond ik wel even leuk. Uh, dat het ook met die vochtigheid, uh, of oh, sorry, met de temperatuur in de ja. zomer en de winter, dat heeft te maken met de vochtigheid. Oh. Als het uh, een hogere luchtvochtigheid heeft, dan voelt het warmer aan. En als het een lagere luchtvochtigheid heeft, zoals in de winter, dan voelt het korter en kouder aan. Oh ja, dat zou goed kunnen natuurlijk. Nou, ah. dan was de volgende. Dan gaan we met openstaande vragen. Ja. Uh, wanneer bepaalde sterren doven? Ja. Nou, uh, Eline weet al dat uh, het ongeveer 10 miljoen jaar duurt voordat een ster uitdooft. Ja. En dan wordt het een supernova of een gewone nova. Maar de exacte dag is dus moeilijk te bepalen. Ja. Even kijken, dan hebben we de vraag over die scheidsrechter. Ja, die staat nog open. Die scheidsrechter, uh, Kuzu Buyuk Of die ja. ook wedstrijden mag fluiten van Turkse clubs. Nou, uitgaande dat hij dus alleen een Nederlands paspoort heeft, zegt uh, Jos uh, Roymans op Facebook dat als hij een Nederlands paspoort heeft, dan mag hij uh, wel die Turkse wedstrijden sluiten. Maar als er protest wordt aangetekend bij de UEFA of de FIFA, dan zal waarschijnlijk dat protest weer gehonoreerd worden en mag het weer niet. Kijk, dat zijn antwoorden. Ja? ja. Even kijken, de functie van de waarnemer. Ja. Uh, Kroonkirk weet te melden dat het is iemand die onafhankelijk toezicht houdt... en dus niet aan een land of een politiek verbonden is. Ja, nou oh ja. En daarnaast, nou ben ik alleen vergeten te noteren. wie was er ook nog iemand die wist te melden... dus dat het ook de dokter kan worden waargenomen. Ja, dat zag ik ook. Ja, als de dokter op vakantie is... dan moet je bij de waarnemer langs. Ja. Even kijken, dan Zo hebben kun je het we ook nog... Zien. Ja. Uh, meneer Van Dalen... Ja, die wist het antwoord. Ja, daar stond ik het antwoord. Ah. Um, over de Tour de France, oftewel de grote gest, de La Grande Bouclet. Ja. En Bouclé heeft meerdere betekenissen, maar in de sportbetekenis betekent het circuit. Oh. En een grote uh, lus. En ja. dat is dus uh, waarom het uh, de bijnaam heeft gekregen: La Grande Bouclet, het grote circuit van Frankrijk. Dat klinkt dan eigenlijk alweer heel logisch. Het staat er letterlijk in dat dat dus de bijnaam is van. Ja. Even kijken, dan zijn de meningen erg verdeeld over wat er met het meeropbrengst gebeurt op het moment dat je auto verbeurt is verklaard. Dat viel je... mij ook op, ja. Want een heleboel mensen zeggen ook van nou de meeropbrengst gaat wel terug naar de eigenaar. En onder andere Svriek geeft dat aan. Ja, maar ik denk toch ergens dat het verhaal van Ruben wel houtsnijdt van zojuist. Dat um, een auto pas verkocht wordt als het echt nodig is. Dus als het om een hele dure auto gaat... dat die eerst gebruikt wordt als een soort uh, gijzelingsmiddel. Van, nou ja, we zetten hem even hier neer, dus dan kun je nog betalen. En als hij dan uiteindelijk echt verkocht moet worden... dat, die, dat je dan wel de meerwaarde terugkrijgt. Of in ieder geval, niet de meerwaarde, maar wat hij opbrengt tijdens de veiling. Ik ja. vond ik vond ik heel geloofwaardig klinken, maar ja, zeker ja. weten we het natuurlijk nooit. Ja. Even kijken, dan hebben we nog twee, uh, denk ik nog wat aanvullingen, uh, onder andere over die rolstoeler die achteruit de berg op gaat. Ja. Nou, ja. Wat al een beetje langskwam, is uh, uh, dat als je uh, naar voren valt, als je gaat vallen, ja. als het post weer naar beneden rijdt, dan kan je in ieder geval nog zien waar je doorheen gaat. En als je achteruit de berg af gaat, dan is dat uh, niet heel ongevaarlijk. Ja. Maar wat ik uh, Jeroen wist te melden, en die vond ik nog veel beter... Uh, je trekt, als je achteruit gaat, dan trek je dus naar je lichaam toe. En komt er minder druk op je handen... en is het dus lichter en minder vermoeiend voor degene die er in de rolstoel zit. Ik zag ook nog in de mail verschijnen dat je dan ook uh, jezelf in de stoel drukt... en dat als je duwt, dat je jezelf als het ware uit de stoel drukt. Ja. Dus dan gebruik je de... Dan gebruik de, je dus uh, de. de, de, ja, de nou ja, maar de stoel zelf, die gebruik je dan ook uh, als, als voorwerp. Ja. En dan de laatste, um, over het hoofdlettergebruik. Ja. Uh, waar komt het vandaan? Was de vraag, en komt het ook in andere talen uh, voor? Nou, het is ontstaan in de 14e eeuw. Uh, en uh, dat is bij eigenlijk bij het overschrijven van de Bijbel begonnen. Ja. En alle belangrijke woorden werden met een hoofdletter geschreven om daar meer aandacht op te vestigen. Zo is het ontstaan. En dat is bij ons weer uh, uitgeraakt, blijkbaar. Nou, ja, en dan in uh, Oele weten te melden dat het in het Engels het nog steeds voorkomt, maar dan alleen bij eigen merknamen. en merknamen. Dat is bij ons ook Deens, zo, toch? Ja, en, maar in het Deens wordt het ook nog geactiveerd uh, bij, uh, uh, als het echt belangrijk is bij, een, bij aanspreeknamen. Bijvoorbeeld. Uh, bij haar en uh, uw en zo. Nou, oh. ja, uw doen wij ook nog. U. En, maar ook je. Oh. Dat is het Engelse de. Maar dat is dan in het deens. En uh, ons is en. Ja, dat is heel leuk. Ons woordje en, maar die schrijf je dan met een hoofdletter. Oh. Grapig. En dat waren alle toto-standen die ik had voor avond voor je. Nou, dan zijn we in de eind gekomen, hè, samen. Ja, en dan, heb uh, ja, dan hebben we nog alle tussenstanden van de vogeltjes. Maar ja, nou, die Facebook heb ik net allemaal doorgenomen, hoor. Daar laten we het nu even bij, nee, volgens mij. heb ik het uh, Facebook wat ik heb kunnen noteren. In de die, mijn, mijn hele schema, daar is geen touw meer aan vastknopen, maar het klopt in ieder geval niet wat Gertjan en ik uh, vermoeden... dat uh, vogels in het, uh, uh, in het oosten eerder wakker zijn dan de vogels in het westen. Tenminste, niet de vogels van de luisteraars van nacht, zuster. Dat kunnen we concluderen. Precies. Goeiedag, Martin. Dank je wel weer. Graag gedaan. Tot volgende week. Yo, Ik krijg nog een mailtje van Jalmar, die schrijft... de voornaamste reden dat koffers niet worden gestolen... van de lopende band in de luchthaven... is dat de eigenaar van de koffer er meestal bij staat. Maar het gebeurt wel met enige regelmaat... dat mensen een verkeerde koffer meenemen. Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Rest mij nog om te vragen om vakantiekaartjes te sturen... naar de nachtzuster Omroep Max Postbus 518-1200 AM in Hilversum. We zijn er volgende week weer. Tot dan, dag! I'm yeah. you